Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. Artsen vinden dat ze geregeld te lang doorgaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Dat blijkt uit een enquête van tijdschrift Medisch Contact en artsenorganisatie KNMG. Twee op de drie artsen zeggen dat ze langer behandelen dan wenselijk is. Volgens hen is intensieve medische zorg in de laatste levensfase vaak in strijd met het welzijn van patiënten. Artsen gaan vaak toch door met een behandeling, omdat ze daar van nature toe zijn geneigd, denken veel van de ondervraagde artsen. Ook speelt voor veel artsen een grote rol dat patiënten en hun familie vaak aandringen op een langere behandeling. Verder blijkt uit de enquête dat bijna 70% van de artsen moeite heeft om een gesprek te voeren over een naderende dood. Daardoor wordt zo'n gesprek vaak te laat gevoerd, denken veel geënquêteerden.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 Dit is Radio 1 en CRV Casa Luna Kile Plach. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Een uur waarin mijn gast van vorige uur, Tel Koendrink, ook nog gewoon aanwezig is bij ons. Voor één uur heeft hij al heel veel verteld. Tips gegeven over ja, waar talentvolle kinderen het beste mee af zijn. Dit uur heeft u de gelegenheid om met vragen daarover te komen aan Tel. Ons nummer is 0800 1121. Dus 0800 1121. U kunt ook mailen, dat wordt al volop gedaan. Dan kan ik de vraag gewoon voor deze. mailadres is casaluna.ncv.nl. En mocht u het nou heel kort kunnen houden, dan kunt u twitteren. Gebruik dan hashtag Casaluna in het bericht. Het El heeft het boek De Zeven Uitdagingen geschreven over talentonderwijs. Waarmee hij heel concrete tips geeft voor vooral leerkrachten... hoe om te gaan met hoogbegaafde kinderen. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van die hele slimme kinderen gewoon goed. Maar goed, er zijn ook kinderen die zich minder goed raad weten met zichzelf. Die zich niet thuis voelen in een klas. Die op sociaal gebied niet meekomen omdat ze zich niet geaccepteerd voelen. Tegen andere problemen aanlopen. Nou, heeft u daar zelf mee te maken? Dus misschien een eigen persoon of uw kinderen of in uw omgeving. Wilt u over die ervaringen een vraag stellen of vertellen? Dan kan er dus vannacht tot 2 uur 0800 1121... Er komen al heel veel mailtjes binnen, zei Tel. En de telefoon staat ook uh, rood gloeiend. Ik wil even met één mailtje beginnen... wat me wel gelijk raakte van een uh, uh, meneer of mevrouw Muller. Die schrijft... Oh oh, o, oh, wat is dit alles herkenbaar... en hoe eenzaam en onbegrepen was en is mijn leven... met een bijna ruim 60 jaar durende depressie. Wat te doen, naar wie te gaan... als je op die manier toch 73 bent geworden... en letterlijk geestelijk en lichamelijk versleten bent... maar het toch niet op wilt geven... Je moet wel denken, er zit natuurlijk, nu is daar veel aandacht voor. Maar vroeger was er natuurlijk nul aandacht voor waarschijnlijk voor hoopbegaafdheid. Nee, inderdaad. Dat is, uh, het is echt een redelijk recent fenomeen. Het ging heel erg af van de leerkracht in de klas. Wat er ging gebeuren met je. En dat kwam vaak neer op uh, koffie halen. Of uh, nou ja, inderdaad, waar, waar we het over hadden, extra werk nakijken. Of dat soort dingen voor de leerkracht. Maar het was weinig ja, stimulerend. En dan moest je het ook nog maar goed doen op school. Dan moest je ook een type zijn die daar ja. lekker bij aansloot. En deze meneer heeft dat helemaal niet gehad. Maar ja, als je nu zo oud bent geworden, 73, is daar... Jij bent natuurlijk veel meer met jonge kinderen bezig. Dus ik weet nee, niet of je daar een antwoord op hebt. Maar... Nee, ik begeleid ook wel wat volwassenen. En de twee dingen waar, waar je heel erg uh, naar zou kunnen kijken. Is enerzijds, en dat kun je op elk moment in je leven doen. Is kijken waar word je nou blij van? Waar word je gelukkig van? Wat is iets wat jouw interesse heeft en waar jij mee bezig wil zijn? En ga daarmee aan de slag. En er zijn mensen die met hun 70 nog begonnen zijn met studeren. weet je, Op het moment dat je zegt, van, nou, ik, ik heb daar een interesse in. En anderzijds wordt er vaak aangeraden. En dat kan ik ook van harte beamen om wat we dan noemen peers te zoeken. Mensen die zoals jij zijn. En zeker ten aanzien van hoogbegaafdheid... zou je dan in Nederland bij de Mensa-vereniging uitkomen. Ze de Mensa-vereniging? Mensa, vereniging mensa m e n s, -S a Ze Club van hoogbegaafden... Um, Waar je, nou, ik geloof Mensa.nl. Of als je het intypt op Google, zul je het ongetwijfeld vinden. Yeah. Maar het zijn gewoon bijeenkomsten van mensen die hoogbegaafd zijn. Met allerlei verschillende interesses. Je hebt er ook een motorclub in zitten en dat soort dingen. Okay. Maar gewoon mensen die, ja, dat ze dan noemen, gelijkgestemden willen zoeken. En dan maakt de leeftijd, doet er in dat geval dus niet? Op doen. geen enkele manier. Nee. En kan niet misschien inderdaad ook, kun je, je verhaal kwijt... bij mensen die zich ook gaan kunnen relateren. Die ja. wellicht dat zelfs meegemaakt hebben. Okay. Nou, dat is dus voor meneer Muller, of mevrouw Muller. Misschien nog voor andere mensen die met datzelfde probleem... of met hetzelfde gevoel zitten. Aan de telefoon hangt Siska. Goedenacht, Siska. Goedenacht. Je had ook een, een mail gestuurd naar ons. Dat je ja. al sowieso blij bent dat er aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Maar omdat ja, je zelf cool. ook in de, de buitenschoolse opvang werkt, hè? Ja, klopt. En dat is ook de eerste reden waarom ik uh, geïnteresseerd was in het boek. En ook vanwege een aantal vrienden van mij die ook wel met dit soort dingen te maken uh, gehad hebben. Ja, en uh, ook wel herkenbaarheid. Ik denk in elke klas zit wel een kind die je hierin herkent. Ja, maar heb, het is het makkelijk of moeilijk om die signalen op te vangen? Want daar hadden we het in het eerste uur ook over, van je moet het maar zien. Ja, ja ik, denk het, ik denk dat je heel goed moet kunnen luisteren uh, naar kinderen. Uh, kinderen hebben absoluut stem. En, um, ja, en ik denk ook eigenlijk dat ik heel herkenbaar vind van wat Tel vertelt... is uh, de dingen die zij al weten... Of, hoe zij al vooruit aan het denken zijn. Dat vind ik ook heel opvallend. Echt in, in, in, in stappen die veel groter zijn in, in gevolg. En, en steeds een stap vooruit denken. Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Ja, ja. Wat, ja. Heb je ook nog een vraag aan, aan Tel? Ja, ja absoluut. Um, nou, ik heb ook wel een kind op de groep. Uh, die nou ja, ook wel een diagnose heeft. Dat lees ik dan ook in het boekdeel. Uh, dat dat een moeilijke groep is. Um, wat ik denk ik toch het belangrijkste vind. Is toch die basis dat lekker is en vel zitten? Dat, ja, dat lees ik ook terug. En ik denk dat daar begint al heel veel. En um, ervaring is dat ook een vriend van mij heeft bijvoorbeeld geleerd: hoe gaan andere kinderen naar met elkaar om? Ik bedoel, ik doe dat anders. En hoe doen zij dat dan? En die heeft gewoon geleerd door te kijken. En daarnaast heeft hij thuis heel veel aangereikt gekregen. Dus ja, laat hem inderdaad maar experimenteren. Laat hem maar computers uh, uit elkaar draaien en in elkaar zetten. Dus thuis heeft hij die kansen ook gehad. Ja. Praat je daar met ouders dan? ook veel over dan? Ja, over ouders, met ouders hebben we het er ook over. Die vinden het soms ook lastig van wat voor onderwijs. Bijvoorbeeld een kind met een, ja, een uh, uh, PDD-NOS diagnose en uh, toch de, de hoge intelligentie wat althans door IQ-testen en door ervaring. Ja, wat kies je dan? Kies je dan inderdaad voor een uh, vorm van uh, scholing die wat meer ingaat op, het, uh, op de diagnose of ga je toch meer die uitdaging aan? Ja. Dat zijn moeilijke keuzes waar ouders voor staan. Die worden er heel onzeker van, denk ik. Wat zijn dingen waar je zelf nog mee worstelt? Uh, toch een stukje weerbaarheid, zelfvertrouwen. Mogen zij wie je bent. Um, maar ook dus dat ze elkaar leren accepteren. Nou, ja, is dat iets moeilijk. stel, wat, wat lastig is? Omdat daar om hadden we natuurlijk het eerste uur ook al even ja. over. Kinderen vallen vaak buiten de groep. Gaat dat vaak ja. ten koste van, uh, van het zelfvertrouwen? Hotel? Ja, ja nou, het is in, in ieder geval lastig om. Het is in ieder geval lastig om je zelfbeeld erin te bewaren. Op het moment dat jij echt um, het gevoel hebt dat je volkomen anders bent dan anderen... en op geen enkele manier daar aansluiting of herkenning in vindt... dan is het heel moeilijk om dat eigen beeld te bewaren. En daarom ook niet alleen voor... Nou ja, de 70 jaar waar we het net over hadden. Maar ook voor de zevenjarigen is het heel belangrijk... om dan met enige regelmaat anderen tegen te komen... Ja. die hetzelfde zijn of die in ieder geval ook anders zijn... zodat je wat makkelijker kunt accepteren dat je dat misschien zelf ook bent. Maar op het moment ja. dat, dat die, die, die kinderen niet in die directe omgeving zitten... hoe kan je dan als volwassene of als leerkracht... dat zelfvertrouwen geven aan je kind en dat bijbrengen? Ja, nou er zitten twee kanten aan. Enerzijds zijn er allerlei groepen. Uh, je hebt de, de FAROS-kampen. Dat is van de oudervereniging FAROS die organiseert kampen... voor waar kinderen bij elkaar kunnen komen. Er zijn nog een aantal andere plekken in Nederland. Um, daarnaast is het vooral, nou ja, wat, wat, wat Siska ook zei... Van, luister goed naar kinderen. En onderschat ook niet wat het effect is... Die je als, wat je als volwassenen kunt hebben in het begeleiden van kinderen. Um, er zijn bijna iedereen, kan wel één of twee leerkrachten noemen... in zijn leven die ooit één keer een gesprek met je gehad hebben... of een soort interactie met je gehad hebben... en echt vertrouwen in je gehad hebben. En die zagen wie je echt was, wat je echt kon. En dat zijn vaak levensveranderende momenten... waarbij die leerkracht dat misschien niet eens door heeft gehad. Je weet niet eens dat dat moment zo belangrijk is geweest. Maar het is wel iets wat iemand de rest van hun leven mee kan nemen. Nee. En ook bijvoorbeeld zoals Siska. Op het moment dat je gewoon wat kinderen in je groep hebt... en je luistert er echt naar en je ziet ze voor wie ze zijn... en je geeft dat aan ze terug en je geeft ze vertrouwen. Nou, misschien dat je het nu niet merkt. Misschien dat je het volgend jaar niet merkt. Maar misschien dat er... Straks als die kinderen 21 zijn, en zo'n klik is van, weet je, hey, die Cisco die heeft ooit tegen me gezegd, van, nou, als je maar je best doet, dan kom je er, of wat dan ook. Ik heb vertrouwen in je, ik geloof in je. Dat kan echt ja. een enorm verschil maken. Ja. En ook die constructieve feedback die je ook noemt in het boek, is inderdaad een specifieke feedback van, niet zomaar van, oh goed zo, maar wat vind je dan zo bijzonder, wat vind je dan zo specifiek nou. um, opvallend? Nou en dan het liefst inderdaad gericht op, op inderdaad inzet, uh, daar waar een kind controle ja. over hebt. Je kunt je talent niet echt meer veranderen, maar je kunt wel zorgen dat je meer je best gaat doen. En je kunt zorgen dat je met een betere strategie gaat beginnen. Ja. Ja. Is, is het, en en is... daarnaast denk ik ook de, de balans, toch, tussen het stukje loslaat, ook dat je niet alles uh, hoeft te kunnen, dat er verschil is. Want leggen kinderen zich dat zelf al zo vroeg op? Heb jij dat, dat idee, Siska? Hoogbegaafde ja. kinderen, dat ze ook van zichzelf alles gelijk goed moeten doen? Ja, dat het heel moeilijk is als dan uh, dingen naar voren komen die niet lukken. Ja. Nou, vooral op een latere leeftijd toch. Nou ja, dat, dat zit ook weer in dat proces van op het moment dat jij tien jaar van je leven, inderdaad, die kijken er drie seconden na en krijgen een tien, dan zie je ook het leven zo. En alles wat niet in drie seconden lukt, nou dan trek je toch maar gouden conclusie bij, van nou ja, dat zal ik dan ook wel niet kunnen. dank ja. ja. Siska, dankjewel voor het bellen en het mailen. Dan ja, Even naar andere reacties van uh, luisteraars ik toe. Heb, uh, ik heb er ook een Facebookpagina aangeweid. Dus even oh, nou. uitdagingen. Ook met verwijzingen naar mensen. Dat is wel uh, heel interessant. Denk Mensa. Ik. Ja. Mensa. Mensa ja. Ja. Dankjewel. Nou, helemaal goed. Dank je wel, Siska. Oké, okay. dank je wel. Succes. Dank je. 0800 1121 is het telefoonnummer. Mail ik naar Casaluna.ncrv.nl. Ik zit nog even te denken met dat zelfvertrouwen. Is het ook niet een, een automaat, automatisme dat, uh, dat mensen veel sneller zullen zeggen tegen een kind wat eigenlijk altijd alles goed doet? Dat het eerder een opmerking is als het kind niet goed is gegaan waardoor dat zelfvertrouwen een extra knauw kan krijgen? Omdat het een soort automatisme is dat het kind het toch wel goed doet. Ja, nee, dat neem je misschien op een gegeven moment ook voor lief. Ik heb op een gegeven moment ruzie gehad met een van mijn leerkrachten... omdat ik geen stickers meer kreeg op mijn dictaat toen ik een tien had. Dat vond ik echt heftig onrechtvaardig. Want de regel was, ja. je krijgt een sticker bij een tien. Ja. Maar ja, ik had altijd een tien, dus ik kreeg er geen stickers meer voor ja, dat is inderdaad een beetje wat je omschrijft, dat het maar gewoon voor lief genomen wordt. Ja, en dat het dus uiteindelijk zelf in je zelfvertrouwen kan beschadigen, omdat mensen minder complimenteus zijn. Ja, omdat dat inderdaad daarmee die last wellicht hoger komt te liggen. Ja. Ook een kind wat, wat heel goed is en dingen heeft nog behoefte aan, uh, aan die bevestiging en aan die complimentjes. Af en toe. Ja, absoluut. Ja. Maar liefst op het juiste moment, als je dus inderdaad je best hebt gedaan. Dat ja. is ook soms frustrerend voor een leerkracht. Dan heb je twee kinderen en één kind dat heeft. Dat, dat heeft keihard zijn best gedaan en je levert iets in. En dan moet je nou als leerkracht moet je er een 5 aan geven omdat hij gewoon niet aan de criteria voldoet. En een ander kind het fris biedt nonchalant een werkstuk op je bureau. En ja, volgens de criteria moet je er een 9 aan geven. Want hij heeft precies zich zo binnen de weegsels bewogen dat hij met minimale moeite die 9 ja, ja. toch gaat krijgen. Nou, als je als leerkracht dan die feedback op inzet kunt geven. Dat je tegen het kind dat die 5 heeft gehaald kunt zeggen. Maar ik ben echt trots op je. Je bent mijn held van de week. Want je hebt zo ontzettend je best gedaan. Fantastisch. Dan heb je een soort grote gelijkmaker in de klas. En kun je tegen dat kind dat een 9 haalt zeggen. Van nou, ik, ik baal wel een beetje van je, want je hebt misschien wel een negen gehaald. Maar ja, ik heb gezien dat je er geen, geen klap voor uitgevoerd hebt. Dat moet je ook gewoon durven zeggen. Ja, ja. alleen dan ja. is het wel je taak als leerkracht... om vervolgens ook dat kind iets te bieden waar hij iets voor moet doen. Weet je, op het moment dat hij met niks doen ook een negen kan halen... dan is ook de uitdaging niet op het juiste ja. niveau. En dan wel ook de tools geven hoe hij die, die inzet kan verbeteren. Absoluut. Dat leren leren en, en die dat concentreren. Die en concentreren en dat, en dat, dat ja, absoluut, gebruiken. helemaal. We gaan naar uh, meneer Van Ooy. Goeienacht. Dag, hallo. Met, met nooit. Alweer een interessante uitzending van Casa Luna. Kijk, daar doen we het ja, voor. Ik, heb, ik, ik wil graag een vraag stellen over mijn dochtertje, die zit in groep 8. Ja. En ze haalt al jarenlang de hoogste cijfers van de klas, mm -hmm. uh, een A of zeer goed uitmuntend. En dit jaar heeft, heeft ze meegedaan aan de CITO-toets en heeft ze 136 te scoren. En dat vind ik bijzonder laag als mm -hmm. ik zie naar de resultaten die ze had op school. Ja. En haar broers, ze heeft twee oudere broers, ze zitten bij het bol van 145. Oké. Okay. Ik bedoel, dat is niet zo interessant in dit verhaal. Wat is het verband tussen de hoge schoolresultaten en de lage citotoets? Um, is dat, is nou, ik, ik probeer even dingen te combineren. Want de CITO-score gaat meestal in de 500-serie, zeg maar. Dat zou 536 moeten zijn. Uh, ja, ja, dat bedoel, ja, ja, dat bedoel ik ook. Ja, ja, ik was in de waar met de intelligentie. Nee, en... precies, want intelligentie zit inderdaad eerder rond 130 ja. als je hoger als je gaat. Mm -hmm. nee, ja, het, het is heel lastig om, om zo van hieruit te kunnen zeggen wat de, wat de reden daarvoor kan zijn. Ik denk dat het hier ook weer het belangrijkste is om, um, om daar met je dochter over te praten. Want wat is er gebeurd? Want dit zou inderdaad echt een bijzonder lage score zijn op het moment dat je dochter twee maanden geleden... nog op een andere toets echt de hoogste score haalt... en twee maanden later op een andere toets een veel lagere score haalt... Nou, dan, dan moet daar iets anders in gebeurd zijn. Dus de eerste vraag is, van, nou, hoe, hoe heb je dat gemaakt? Hoe heb je dat aangepakt? Hoe doe je dat? Hoe kijk je daarnaar? Maar misschien heeft ze wel een reden gehad om, om slechter in te vullen. Soms is het zelfs zo dat er sociale redenen zijn. Dat ze zegt dat al de vriendinnen die gaan naar een bepaalde school toe. En op het moment dat zij de hoogste score haalt, dan wordt zij er eentje naar een apart gymnasium toe gestuurd. Tussen aangesteken is in haar gevoel niks. Nou, ik ga liever met mijn vriendinnen mee. Dus dan moet ik gewoon zorgen dat ik voldoende fouten maak. Dan sturen ze me er vanzelf heen. Ja. Maar het is natuurlijk op afstand heel moeilijk te bepalen welke motivatie erachter zit. Ja. Nee, nou dat, dat kunnen we wel uitsluiten hoor. Dat, dat, dat, dat is niet het geval. Het is misschien een kleine bekomstheid om te zeggen dat de hele klas niet zo hoog gescoord heeft. Is dat misschien interessant om te zeggen? Oké, okay, dat zou ik nog kunnen. Ja, nou ja, er zijn inderdaad bepaalde klassen natuurlijk, die, uh, waarbij er gewoon meer kinderen in een bepaalde klas zitten op dat moment toevallig, die nou ja, uh, een, een andere CITO-score hebben. Het lastige is trouwens ook met een CITO-score, dat het een soort maatstaf van, van of het kind goed is of niet. Ik vind alle kinderen zijn even goed, ze zijn prachtige kinderen. Ze hebben alleen een ander onderwijsaanbod nodig. Maar de kritiek maar... met zo'n CITO is toch ook vaak, ja, het is een momentopname, weet je, je nou. zit een keer niet lekker in je vel, je had een lagere score en dat bepaalt wel jouw vervolg. Ja, niet maar ik, ik neem aan dat in dit geval, op het moment dat je inderdaad gewoon één lange streep met hoge punten kunt laten zien en een CITO score die niet zo hoog is en een leerkracht die tegelijkertijd zegt van nou, we hebben gewoon vertrouwen in dit kind, zijn er weinig middelbare school ja. die dan dwars gaan liggen en zeggen van nou, we gaan dit kind alleen maar om dit ene punt niet aannemen. Want hoe, heeft, hoe hebben de leerkrachten erop gereageerd, meneer Vernooi? Daar is eigenlijk niet op gereageerd. Er zit niet okay. zoveel contact met de school. Maar wat ik zeggen wil op die toelatingseisen van het beroepsonderwijs, of het volgende wijs, ja. is ze houden vast aan een, aan een bepaald uh, aantal punten En daarna, uh, en, en kom je daaronder, ook al heb je zulke goede rapportcijfers, dan ga je gewoon niet verder dan de HAVO. Nou ja, ja, twee dingen die, die dan als optie zijn, of ja, is eigenlijk één optie... is meestal dat je een soort intelligentietest doet. En binnen de school heet dat dan de NIO. Dat is dan de technische term ervoor. Of uh, buitenschool is het, uh, is het gewoon een IQ-test... die je bij een orthopedagoog kunt laten doen. Maar op het moment dat zo'n extern onderzoek aantoont... dat het kind het toch echt wel kan... dan zijn zeker VWO's vaak al een stuk sneller geneigd... om gewoon het kind aan te nemen. En wellicht moet je dan, dat hangt er een beetje af... van waar in Nederland je dan zit... twee of drie verschillende scholen afgaan. Op het moment dat scholen school zo rigide aan af aan, aan vasthoudt, is het ook de vraag hoe kindgericht die school dan daadwerkelijk is. Ja, ja, en of je daar dan ook wellicht je kind misschien liever niet naartoe zou kunnen nee, sturen. Nee, dat klopt. Ja, oké. Okay. hartelijk bedankt. Nee, okay. graag gedaan. Goeienacht. Fijne nacht. Dag meneer Van Nooyen. Toch Er komen ook wat mailtjes met mensen die toch hun bedenkingen erbij uh, hebben tel. Zo hoort dat natuurlijk. Uh, Peter Jansen en uh, uh, meer mensen ook die hebben gemaild. Voor, ja. Het opzoeken van hoogbegaafde kinderen... vergelijken met Amerika en schrijft... ik word daar een beetje troosteloos van... kunnen we niet gewoon kinderen een kind laten zijn? Die hoogbegaafdheid die komt er na de middelbare, middelbare school... vanzelf wel uit. Klaar met rekenen? Ga aan toneel doen. Laten we er nu alsjeblieft geen continue idol-show van maken. Ouders vinden hun kinderen al snel hoogbegaafd... als ze kunnen nadenken. En ben je gebeenten als je dat als school niet erkent. Arme kinderen, hou er eens mee op. Hoogbegaafdheid is een cadeau... dat je uitpakt wanneer de tijd daar is. Ja. Reageer daar eens op. Ja, reageer daar eens op. Um, deels kan ik me erin vinden. Ik heb absoluut uh, extreem pusherige ouders gezien die zorgen dat hun uh, kinderen al uh, viool en uh, zeven verschillende sporten en, uh, en Chinees krijgen buiten school voordat de kinderen zes zijn. Nou, dan denk ik, vraag, heb ik heftige mijn bedenkingen bij wat je ermee aan het doen bent. Als ik naar de praktijk kijk, en ik, heb echt, ik begeleid scholen met duizenden kinderen, um, is het aantal gevallen waarbij de ouders hun kind naar boven pushen, echt vrijwel verwaarloosbaar. Dat is echt misschien één op de honderd of zo. Er zijn er heel veel tegenover die precies aan de andere kant zitten. Die eigenlijk heel lang nog zeggen, zelfs als ze een IQ-test in hun hand hebben... Nou, nah, weet je, hoogbegaafd. Dat klinkt allemaal weer zo hoog, weet je, alsof we zo hoog van de toren afblazen. Klinkt dus, zo op hè? He? Het klinkt zo op ja. En voor mij is het echt dat zit goed in je vel is zo ontzettend belangrijk. En als je dan in de praktijk waarneemt dat je gewoon een heleboel kinderen in dat proces, zeg maar richting de tweede, derde klas middelbare school echt vast ziet lopen, ongelukkig ziet zijn, dan kun je het wel hebben over een cadeautje wat je met je 18. Uitpakt, maar daarna is wel, zeg maar, in psychologie is het redelijk aangetoond dat het grootste deel van je zelfbeeld al gecreëerd is. Als nee. dus dat zelfbeeld dan gecreëerd is op basis van onrealistische feedback op een omgeving die je niet ondersteunt, dan heb je daarmee wel een, een soort effect wat je de rest van je leven. Ja. Tussen aanstekens last van kunt hebben. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een, een tendens van de laatste jaren om overal etiketjes op te plakken. Zoals we dat hebben met het passend onderwijs, met de leerproblematiek van ADHD, autisme, PDD, NOS. Nou ja, ga, uh, ga maar door. Nou, is dat met hoogbegaafdheid ook niet een beetje? Oh, hoogbegaafdheid is absoluut een, een hip probleem, zeg ja. maar tegenwoordig. Weet je, het is een beetje het nieuwe. We hadden eerst dyslexie toen was adhd hip. Nu ja, is hoogbegaafdheid dat... de nieuwste, de nieuwste, de nieuwste hip-actie. Uh, en dat is ook waarom we in het eerste uur dat ik een beetje terughoudend was over dat, hoe gaan we kinderen nou Signaleren en meten en dat soort dingen. Wat mij betreft, zijn die labels helemaal niet nodig. Wat mij betreft, zou ik het liefst hebben dat elke school wat ze dan noemen gedifferentieerd. Dus op niveau inhoud aan kan bieden. Een kind wat meer aan kan, krijgt moeilijkere stof dan een kind wat minder aan kan. En anderzijds dat je een begeleiding hebt op die vaardigheden. En dat zijn dan in mijn geval voornamelijk die zeven uitdagingen. Dat je zorgt dat kinderen die ergens in het leerproces vastlopen, dat die begeleiding krijgen om dat beter te doen. Ja. En daar hoeft voor mij geen officieel label bij, daar hoeft geen stempel op. Uh, ...zolang het kind maar op niveau begeleid wordt. Ja, maar dan, en je... dan moet je dus echt een schoolsysteem gaan aanpassen... ...omdat dat bijna met hoeveelheid kinderen in een klas nu niet te doen is. Ja, en er zijn wel scholen, Montessori, Jeneplan... ...zijn, zijn er traditioneel wat beter in dan andere scholen. Er zijn een aantal heel ontwikkelingsgerichte scholen die er wat beter in zijn... Um, als die scholen veel wijdverbreider zouden zijn, dan zouden we het überhaupt nergens over hebben. Maar het is echt vanuit een praktijkprobleem dat je kinderen vast ziet lopen. Ja. en echt heel slecht in de vel ziet zitten. Dat ik denk: van nou, ik, ik, dan is het wellicht beter om een label te veel te hebben. Dan, uh, ja. dan om er niks aan te doen. En het voorbeeld dat we Amerika altijd maar weer gebruiken. als uh, hoe, wij, hoe wij het ook moeten doen, wat jij ook in het eerste uur deed. Ja. Uh, mijn reden is vooral dat ik mijn, uh, mijn verhaal altijd uit de praktijk probeer te halen. In plaats van dat ik een theorieverhaal heb of een, een wetenschappelijk verhaal, probeer ik te kijken naar iemand die het gedaan heeft. En Amerika is zo'n beetje het enige land op de wereld waarbij je gewoon direct er naartoe kunt gaan en kunt constateren dat ze met dertig kinderen in de klas, soms dertig hoogbegaafde kinderen in de klas op het moment dat ze het apart zetten. Uh, goede resultaten boeken. Dat ze het in staat zijn om die kinderen als groep te begeleiden... op zo'n manier dat ze goed in de vel zitten ja. goed tot de recht komen. En dat staat helemaal buiten de cultuur. En of je nou vindt dat uh, rijk en arm en kloven... en het onderwijssysteem daar anders in elkaar zit... het is een plek waar ze in de praktijk succes hebben. Ja. En daar denk ik dat we altijd van moeten proberen te leren. Als het in Oostenrijk was geweest, dan was had het je net het Oostenrijk zo als voorbeeld Absoluut. Uh, aangehaald. Okay. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Dat heeft Remco ook gebeld. Remco, goedenacht. Goedenacht, Remco. Vertel. Eh... Uh, ik ben het een klein beetje niet eens met het commentaar dat net gegeven werd uh, van de mensen die mailden. Mm -hmm. uh, ik denk dat het heel goed is om uit te zoeken of je kind uh, ja, hoogbegaafd in ieder geval uh, slimmer is dan andere kinderen. Uh, ook vanwege speelgoed en dat soort dingen. Kijk, uh, als jij een kind hebt, ik heb een zoontje van drie, een zoontje ja. van anderhalf, maar die van drie die vertoont nogal. Uh, Slimme neigingen. Hij telt al tot twintig. Ik weet niet, dat is een beetje het lullige van ouders zijn. Je doet het allemaal voor het eerst. Ja, maar ja. dat is wat ik eigenlijk. Je hebt geen en, vergelijkingsmateriaal. Ja, dat, kijk, ik weet niet of een kind van drie al tot twintig hoort te tellen... of dat hij tot dertig hoort te tellen. Dat hij dat niet echt slim is, zeg maar. Mm -hmm. um, speelgoed wat ik voor hem koop, wat op de doos staat voor driejarigen... dat interesseert hem geen sier. Maar als ik een doos Lego voor hem neerzet... Dan bouwt hij de meest wonderlijke autootjes. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Uh, we hebben ons kind dan wel op uh, met een IQ-test gedaan, maar daar kregen we behoorlijk veel tegenwerking. van. Want hoe oud is uw kind nu? Drie. Nog steeds drie? Ja, ja hij en... is drie. En dan kan je al een IQ-test doen? Dat wist ik helemaal niet. Nee, nou ja, ze, ze doen dan uh, op, op een spelendere wijze uh, uh, IQ-test. Ja. Ja, er, zijn, er zijn een heleboel discussies over... Van vanaf welk moment je een kind kunt testen. Officieel kun je een kind vanaf zes jaar officieel testen en een IQ geven. Tot die tijd uh -huh. spreken ze dan van een ontwikkelingsvoorsprong... omdat kinderen zich niet helemaal rechtlijnig ontwikkelen. Sommigen ja, dat... zijn dan een tijdje bezig met lopen... en dan staat hun vocabulaire stil of hun woordenschat... En soms is het precies andersom. Dus daardoor is het heel moeilijk om daar een pijl op te trekken. Maar goed, je kunt vaak wel zien, zoals nou ja, de, de luisteraar aangeeft... Van, nou, als het dusdanig ver uh, af is van het tussen is het normaal... Nou, dan zijn er zeker wel opvallende signalen. Ja. Want wat is er uit die IQ-test gekomen? Of die testen ja, het is inderdaad wat die meneer zei. Want ik, ik zeg het verkeerd, het was inderdaad geen IQ-test. Het was meer uh, dat ze eruit gaan van een kind van drie. Die ja. moet een zin kunnen maken van uh, volgens mij drie aan één gesloten woordjes. Maar dat is een beetje de pech met die test. Het blijft wel een kind van drie. Ja. Dus als hij geen zin hebt om zinnen te maken van zes woorden, wat hij twintig, dertig keer op een dag doet, maar net op dat moment niet. Ja, dan zegt ze, ja, dat kind, dat, uh, dat is gewoon normaal. Dat, of normaal, sorry dat ik het zo zeg, maar dat kind is gewoon net als uh, alle anderen. Terwijl wij weten, van ja, hij doet het wel, alleen hij heeft er nou even geen zin in, ja. weet je wel. En dat, is een, en dat is een beetje het vervelende, van ja, dan, dan zeggen ze, ja, het, het is niet zo speciaal en uh, het valt allemaal mee. En vandaag maakt hij me wakker, smiddags. En dan zegt hij tegen mij, uh, papa, waar zijn de tanks? En dan zegt hij, weet ik niet, jongen. En dan zegt hij, ja, die zijn, op de, die zijn op de kazerne bij de militaire meneer. Ik denk bij mezelf, dat is verdomd slim van hem, omdat ze ja, ja. dat zo en uh, Ik zit vandaag te spelen, ik, heb, uh, ik doe veel met modelbouw en dan heb ik wel wat modelletjes, tanks vooral, die een keer gevallen zijn. Nou, die zijn daar kapot en dan mag hij daarmee spelen. Zitten we samen, zitten we te spelen... Ik zit een beetje zo uh, voor het voor geind wat tegen, tegen elkaar te schieten, zeg maar, weet je wel. En dan zegt hij papa, dat klopt niet. Elef of, uh, hoe zeg je het nou? Uh, de elevatie is niet goed. De zoiets, wat? Ma <laughs> zoiets maakt hij er van. Elevatie. Het woord ken ik amper. <laughs> Staat het u überhaupt wel? <laughs> de loop is. Ik ben, ik ben zelf niet, niet, niet, niet dom of zo. Ik ben ook niet bij ze slim, maar. Ja, en dan zit hij drie minuten zit hij met die loop te klooien... Mm. ...tot de richting goed is. En dan denk ik bij mezelf, ja, jochie van drie... Ik vind dat behoorlijk slim, ik vind ja, ik als maar ik het, eerlijk ja, mag zijn. Maar het mooie is, kijk, je geeft al meteen een beetje het risico aan van het doen van die Q-testen. Er zijn heel veel factoren die bepalen of het op dat moment lukt, zeker bij hele jonge kinderen. Mm -hmm. En in feite ben je al aan het doen. Wat, je, wat, wat mijn advies zou zijn, zorg dat je op zoek gaat naar dingen die wel werken. Op het moment dat je iets geeft waar een drie op die doos staat, en het kind verveelt zich helemaal en die gaat er niks meer doen. En je geeft iets waar een vijf op de doos staat, en dan kan het niet doorslikken, maar gaat er wel mee spelen. Nou, nee. dan denk ik dat je het heel goed gedaan hebt. En op het moment dat je dan zegt, we gaan samen met de tanks en blijkbaar heeft hij een plek waar hij ook blootgesteld wordt aan woorden als elevatie. Euh, blijkbaar. Ja, hij moet nou, het ergens gehoord hebben. Ja, maar, maar goed, dan, dan, dan is hij al lekker bezig. Weet je? Zolang hij met dingen heeft waar hij met interesse en enthousiasme mee aan de slag kan gaan. Ja. En waarbij je het idee heeft dat hij, dan ook nog, dat hij er nog een beetje over na kan denken ook. Ja. Nou, en, dat ja. het, en dat is hetzelfde als met uh, woorden. Vaak hebben ouders, uh, als een, een kind een, een zin maakt. En die zin die klopt wel, je snapt wel wat hij bedoelt, alleen de woorden kloppen niet. Ja, dan krijg ik vaak van mijn vrouw op me donder, omdat ik dan zijn zin en zeg. Nee, je moet het zo zeggen. Weet je wel? Ja. Mm -hmm. En dan zeg ik van ja, maar als je het nu goed keert, keert dan kun je zometeen over drie jaar zeggen. Ja, maar je hebt het nou, uh, de, de, de, de, de wc heb je een andere naam gegeven. Je hebt je potje gegeven, dan kun je over drie jaar kan je gaan beginnen. Om, om al die woorden er weer uit te krijgen en nieuwe woorden ja, eruit te krijgen, jammer. weet je wel? Dat, ja. Maar dat is, ik, weer een, dat is weer een net ander verhaal. Remco, ik ga je bedanken voor het bellen. Ja, is goed. En, en we gaan dan gaan door naar andere reacties. Dankjewel. Oké, okay, ja. Dag hoor. Ik ga ook nog even naar een vraag die Karin Kooi had gesteld... via de mail, via casaluna.ncrv.nl. Ze dus schrijft, goedenacht, vol herkenning. Luister ik naar jullie uitzending. Onze zoon zit inmiddels in vijf VWO... maar is nog niet één jaar op een normale manier overgegaan. Altijd met veel onvoldoendes, gesprekken en dergelijke. Hij moet leren leren, is wat we iedere keer weer horen. Maar we weten niet meer wie dat zou moeten doen. Zijn er op die leeftijd nog tips? Want we hebben het natuurlijk wel gehad over jongere kinderen eigenlijk. Ze dus schrijft er wel bij verder is het een prima jongen, hoor. sportief, sociaal gezien... Geen enkel probleem. Ja. Nou, een van de dingen die me heel erg opvalt in, deze, in dit verhaal is de vraag. We weten niet meer wie dat zou moeten doen. Er is maar één iemand die het kan doen. Je zoon zelf. Dat is degene die het uiteindelijk zal moeten doen. En je geeft aan van, goh, hij zal altijd met onvoldoende zijn gesprekken overgegaan. Um, wat ik vaak aangeef in de begeleiding van hoogbegaafden of zelfs gewoon VWO-leerlingen... Uh, zeker richting de bovenbouw, dat zijn kinderen die in de puberteit aan het komen zijn. En in de puberteit beginnen ze steeds meer. Daar kunnen we hele hersenonderzoekverhalen bij houden, maar dat zal ik echt allemaal besparen. Maar dat ze in een soort fase komen dat geen consequentie is, geen regel. Als ik iets doe en er gebeurt helemaal niks, nou, dan is het blijkbaar geen probleem. Maar ook als ik niks doe en ze laten me toch overgaan... welke reden heb ik dan om harder te gaan werken? Het komt ja. toch altijd wel goed. Ze laten me toch altijd wel overgaan, dan kom ik wel met een zielig verhaal. En dan nou ja, laten ze me hier overgaan. Ik zit al in de vijfde, nou, dat heb ik al vier jaar achter elkaar gedaan. Waarom zouden ze er nu in één keer mee ophouden? Dus de eerste stap die er moet gebeuren... is dat hij zelf geconfronteerd wordt met de consequenties van zijn acties. Maar als zou je hij... dan zeggen, dan moet hij maar een keer blijven zitten? Ik denk dat nu heel duidelijk aan hem gemaakt moet worden wat de eisen zijn. Waar hij uh, op beoordeeld gaat worden. Op basis van waar die, waarvan hij over zal gaan of niet. En daarna moeten ze zich ook aan die regels houden. En um, op het moment dat ze hem dan gewoon weer over laten gaan. Dan is de kans heel groot dat hij. Nou ja, of hij kan met. Het is zo makkelijk voor hem. Dat hij zonder enige vorm van moeite. Dat hij toch nog uh, net. Nou ja, een beetje wat ik heb gedaan. Met wat onvoldoende is. En voldoende compensatiepunten. Nog net zijn diploma uh -huh. haalt. Maar de kans is veel groter dat hij dan op een gegeven moment tegen de lamp loopt. Omdat die examens veel minder vriendelijk zijn, zeg maar. Die geven wel een consequentie. Als je het niet weet, krijg je een onvoldoende. Ja, ja. Maar dan moet je, denk ik, als ouders... of vooral als leerkracht daar ja, wat, wat, wat actiever in zijn... Ja. Bij wie ligt de meeste verantwoordelijkheid wat jou betreft? Tuurlijk, hij moet het zelf doen, maar tegelijkertijd geef je ook aan dat jongeren lopen tegen hun eigen grenzen aan. omdat ze niet beter weten. Ja. Nou, tegen vijf VWO dan wordt het wel een lastig verhaal. In principe, kijk, in de onderbouw tot de derde of zo, dan heb je als ouder nog enige invloed. En dat hoort steeds minder te worden. Tegen de tijd dat het kind in de vijfde zit, hoort hij zo'n beetje dat zelfstandig te moeten kunnen ja. doen. Het wordt toch steeds lastiger als ouder om daar invloed op te hebben. Dat wordt al heel gauw een machtsstrijd eh, waar het kind gaat proberen onderuit te komen. Dus ja, wat je kunt doen is... De eerste vraag is aan het kind zelf. Wat wil je nou? Wil je überhaupt overgaan? Kan het je iets schelen? Als hij daar nee op zegt, nou, dan wordt het een heel lang verhaal om hem in beweging te krijgen. Als hij zegt ja, kun je zeggen, van, nou, zoals je er nu voor staat, gaat het niet lukken. Um, daar eventueel ook nou, consequenties. Als je niet overgaat dan, of als je geen voldoendes haalt dan... Uh, nou ja, dan gaan we misschien privileges intrekken of wat dan ook. Een beetje afhankelijk van wat je opvoedstijl is. En daarna moet je hem strategieën aan gaan bieden, moet je hem tips gaan geven. Een tip die ik wellicht voor, voor heel veel ouders kan geven... Of zijn er eigenlijk twee, is een website, lerenisemakkie.nl. Het is gewoon een website die volstaat met leertips. Hoe kan ik dingen uit mijn hoofd leren? Hoe kan ik werkstukken maken? Hoe kan ik dingen plannen? En aan de andere kant een boek als Leer als een Speer... wat je gewoon op bol.com kunt vinden, waar gewoon heel veel leertips in staan. Maar het is pas altijd de tweede stap. Pas nadat een kind gemotiveerd is, nadat het kind zelf zegt... ik wil beter worden, mm -hmm. heb je iets aan die strategieën. Want anders heb je een oplossing voor een probleem... wat het kind helemaal niet heeft. En als ik hier naar deze mail kijk, heb ik het idee dat het kind nog niet zo heel veel problemen heeft op dit moment. Gewoon nee. moeder maakt zich druk. Maar dan moet je, dus eigenlijk zou je dan streng moeten zijn voor dat kind. En bijvoorbeeld zeggen van, uh, dat is gewoon de komende weken geen voetbaltrainingen voor jou. Als je niet voldoende gaat halen. Ja, als je ja, het dat... idee hebt, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Ja, dat kan een mogelijkheid ook uit zijn. Het is alleen wel lastig omdat. Weet je, een beetje dat gesprek wat we net hadden over, je hebt al tien jaar lang je functioneringsgesprek gehad. En tien jaar lang zeg je ja. dus het is oké. Okay. En na tien jaar zeg je in één keer, nou nu gaan we in één keer de, gaan, we, gaan we met de zweep ja. eroverheen. Dat wordt een lastige discussie ik. Maar ja, als je het niet doet, dan doe je het nooit meer op een gegeven moment. Ja, nou, wat ik vaak op het moment dat ik kinderen individueel begeleid euh, doe, en zeker in deze leeftijd, is euh, toekomst gaan schetsen. Zoals je er nu voor staat, ga je, je examen niet halen. Nou, dan moet je er misschien nog twee jaar langer over doen, of haal je het niet eens. Laten we eens gaan kijken, waar kom je dan terecht, vakken vullen. Nou, ga het ja. maar eens een keer een paar weken proberen. Kijken of je dat een leuke toekomst voor jezelf vindt. Nee, nou, dan moet je misschien nu wat stappen ondernemen ja. om te zorgen dat die toekomst er wat beter uitziet. Okay. Nou, dat zijn volgens mij hele concrete dingen, uh, Karin Kooi. Ik hoop dat je daar wat aan hebt, dat je daarmee uh, in de weer kan. Jannie heeft gebeld op 0800-1121. goeie nacht. Ik had een vraagje over mijn kleinzoontje. Ik heb een kleinzoontje van vier. Ja. En uh, die is hoogbegaafd, tenminste vermoedende van, en uh, hooggevoelig. Ja. Maar nu is het punt om een goede school voor hem te vinden... Hij is, uh, hij zit dus op het moment op het medisch kinderdagverblijf. En van daaruit is hij verwezen naar speciaal onderwijs. En er is hij een uh, maand of twee geweest. Nou, dat ging helemaal mis. Dus op het moment zit hij weer op het medisch kinderdagverblijf. Want een ja, medisch vertoor, zei, vijf. Een en medisch kinderdagverblijf of niet? Ja, ja, ja. wat, wat houdt moet, dat dan uh, in? Met met uh, in juli wordt hij vijf, dus dan moet hij naar een gewone school. Okay. Ja, en. Want Jannie, wat houdt een, een medisch kinderdagverblijf in? Wat, uh... Ja, daar hebben ze hem getest. Uh, gewoon gekeken wat er met hem aan de hand was. Want nou ja, mijn dochter en is gewoon zo nou altijd wel een beetje het gevoel van ja, hij is anders dan andere kinderen. En daar is dit dus uitgekomen. Ja. Maar ja, de, de, het medisch kinderdagverblijf zegt speciaal onderwijs is voor hem het beste. Want door zijn hooggevoeligheid sneeuwt hij onder op een gewone school. Want als je hooggevoelig bent, dan, dan, uh, wat, wat, waar leidt dat dan toe? Ja, hij is uh, heel gevoelig voor geluiden en hij is heel, uh, heel gauw emotioneel. En ja, hij voelt dingen heel piekfijn aan, alle stemmingen. Okay. Alles. Want als ik er een keer kom en ik zit zelf niet goed in mijn vel, dan zegt hij gewoon: Ach oma, ben je vandaag weer verdrietig? Nou, dat voelt hij dan gewoon gelijk aan. Het lijkt me tel best lastig in combinatie met de hoogbegaafdheid. Ja, omdat die hersens ja. natuurlijk ook dan als een gek aan het denken zijn wat je daar misschien zelf aan kan doen. Of ja, iemand dus dat aan is doen. gewoon een heel probleem van ja, ja. waar die heen moet straks. Nee. Ja, nou ja, sowieso. Wat lastig is, dat ik ook van niet af niet helemaal doe, is het onderscheid maken. Sommige, er zijn gewoon echt een aantal. Uh, neurologisch, ja, zoomen het dan afwijken. Dat vind ik een beetje een heftig woord. Maar situaties waarbij de hersenen echt niet in staat zijn... om de prikkels onder controle te krijgen... omdat het hersengebied gewoon niet functioneert. Op het moment dat dat het geval is... Nou ja, dan zal het echt toch gezocht moeten worden... naar een andere omgeving waarin dat kind dan begeleid kan worden. Wat ik wel vaak zie met um, hooggevoeligheid... Is dat het een. Uh, het is deels aanleerbaar. Een van de vaardigheden die je zou kunnen leren, dat noemen ze met een mooi woord executieve functies, noemen ze dan emotieregulatie. Het is een, heel, een heel technisch woord, maar het is eigenlijk je vermogen om je gevoelens weer een beetje onder controle te krijgen. Dat als je verdrietig bent, dat je dat even opzij kunt zetten, want ik moet nu voor een klas gaan staan. Of dus ik zit hier nu achter een microfoon uh, een verhaal te vertellen. En dan kan ik wel emoties hebben, maar die zijn nu niet handig. Dus die moet ik kunnen reguleren, die moet ik onder controle krijgen. En als ik je daar een tip over mag geven, kijk eens naar het boek Slim Maar. Het is een boek wat helemaal over dat onderwerp gaat. Van hoe kun je je kinderen daarin trainen om enerzijds als ze die gevoeligheid hebben... maar dat ze ook op het juiste moment dat een beetje kunnen afsluiten van de wereld... en op het moment dat ze die vaardigheid kunnen leren... kunnen ze ook weer veel makkelijker in een tussen aangestegen normale school... Ja. Um, functioneren. En vanaf wat voor leeftijd is dat, dat je, dat je daarmee met kinderen aan de slag uh, kan? In feite heb ik, uh, volgens mij heb ik in het boek Slim Maas voorbeelden van kinderen vanaf drie. Okay. Dus vanaf een heel jonge leeftijd kun je het beginnen uh, met trainen. En in feite ook, hoe vroeger je doet, hoe beter het is, hoe meer die hersenen ontvankelijk zijn ook voor, uh, voor het oefenen van ja. dat soort vaardigheden. Ja, ja. Ja, want het is gewoon voor hen ook een heel probleem. Want ze, ja, ze weten op het moment gewoon ook echt niet meer wat ze nou moeten. Ja, maar dat is een soort algemeen uh, principe waar je de vraag bij moet stellen. Zijn, met de meeste problemen zijn er twee manieren om mee om te gaan. Je kunt zeggen, ik ga de wereld aanpassen. Dus ik ga de hele omgeving zo aanpassen dat hij veilig is voor dit kind... en dat hij dat niks hoeft te veranderen. Maar ja. het gevolg daarvan is dat het kind dus ook niet gaat veranderen. Dus hij zal voor de rest van zijn leven een aangepaste omgeving nodig hebben. En waar ik altijd ja. naar zoek is, van hoe kunnen we toch in staat zijn om dit kind sterker te maken op zo'n manier... dat hij toch kan functioneren in die normale wereld. Want dan heeft hij uiteindelijk veel meer vrijheid, veel meer mogelijkheden. Ja, en uiteindelijk zal hij je toch moeten redden en rooien in die normale wereld. Hopelijk wel, ja. dat zou hem ja, veel meer mogelijkheden daarom. geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, heb je, heb je de titel genoteerd? Slim uh, maar? Slim maar? Ja, en die kun je gewoon, als je dat intypt op, uh, op bol.com... het is van Peggy Dawson, uh, dan, kun je, dan kun je dat boek wel vinden... En okay. dat is sowieso voor heel veel uh, ouders van hoogbegaafde kinderen... of van getalenteerde kinderen. Ook op het moment dat je kind... Uh, ik heb de laatste keer een filmpje op mijn website gezet... IQ 145, maar ik kan zijn kamer niet opruimen... Uh, ja. dat je dat soort situaties vaak ziet. Hoe slimmer het kind is, hoe on, ja. on, on, ongemakkelijker het in één keer wordt... hoe minder makkelijk normale dingen gaan. Dat heeft heel vaak met die executieve functies te maken. Zodat het, ja. het kind ongeorganiseerd is... moeilijk op gang kan komen... Uh, moeilijk zijn reacties in kan houden... als het een beetje een extreme flap uit is... Zeg maar, op een manier dat het echt vervelend wordt... staat in slim Haar staan er echt een hoop praktische okay. tips... over hoe je dat aan kunt pakken. Nou. Ja, ja. Goed. Hopelijk heb je er wat aan. Ja, nou, we, we zullen het boek uh, ja. op gaan zoeken. Ja, heel veel en succes bedankt. mee. Succes Jannie en een fijne ja. nacht nog. Uh, Hetzelfde. Dag hoor. En Sebastian Jaarsma die heeft gemeld en schrijft: Pesten op school kan ook de motivatie en het zelfvertrouwen van een kind sterk beïnvloeden. Zijn vraag is: zou er niet veel meer uh, aan moeten worden gedaan? Aan het pesterijen van kinderen. Nou, Hoe jij daartegen aankijkt. Nou, het is sowieso: uh, er wordt heel veel aan gedaan op scholen. Er zijn heel vaak pestprotocollen pro programma's. Uh, programma's zoals we dat zo mooi, de Vreedzame School. Waarin kinderen geleerd wordt om uh, er anders mee om te gaan. Maar het komt wel weer een beetje terug op die discussie die ik net had: Van gaan we de wereld aanpassen of gaan we het kind aanpassen? Ja. Want we kunnen wellicht in deze klas waarin het kind gepest wordt... alle kinderen leren dat ze daarmee op moeten houden. Maar als hij dan in een andere klas komt, dan zal waarschijnlijk weer hetzelfde gebeuren. En laat ik dat ook vooral even vanuit mijn eigen ervaring vertellen. Het is misschien heel makkelijk om, om dat over een ander te zeggen. Maar ik werd echt, voor mij was het zo werk dat ik op, op, naar school, van school naar huis toe fietste... En dat ik door willekeurige kinderen die me nog nooit gezien hadden, van mijn fiets afgetrapt werd. Gewoon omdat het en, verhaal de ronde had gedaan. Nee, gewoon omdat ze me zagen. En de meeste mensen kunnen ook, uh, wel, als je vijf kinderen op een rij zet, kan 9 van de 10 mensen kunnen gewoon feilloos aan, aanwijzen wie degene is die gepest wordt. Wat het heeft is dat met, dan toch? Ja, het heeft met houding te maken met een soort, uh, ja, iemand noemde het ooit... Met een soort slachtofferblik in, in zijn ogen... En dan kunnen we wel al die andere mensen gaan leren... dat als iemand een slachtofferblik in zijn ogen heeft... dat je er geen misbruik van mag maken. Maar ik denk dat het een stuk effectiever is om dat kind dan te leren... Mm. om niet meer die slachtofferblik te hebben. Ja, maar ja. En dat, is, nou ja, goed, dat, dat, dat klinkt uh, wellicht heel ingewikkeld. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Het heeft heel veel met zelfreflectie te maken. Natuurlijk dat proces waar ik het over had. Dat er, dat er zo'n discrepantie tussen mijn sociale ontwikkeling... En mijn, en mijn cognitieve ontwikkeling zat. Maar ook gewoon suffe dingen. als ik heb, uh, ik heb toen taekwondo en karate gedaan gewoon zelfweerbaarheidstrainingen. Uh, ja. Die zijn overigens ook gewoon heel veel te vinden, bijna in heel Nederland. Ja, ja. En dat geeft jou, dat gaf je zelf wat idee om je te kunnen verdedigen in ieder geval. Ja, precies, maar daardoor ook gewoon steviger in je schoenen komen staan... andere houdingen aannemen, waardoor je dus inderdaad niet meer dat bord op je hoofd hebt... van hey, je moet mij hebben, dat, dat, uh, ja, dat je dat afleert in feite. Want je ziet bij sommige mensen dat het gewoon nog in hun werk verder gaat. Dat ze met hun dertig nog gepest worden terwijl ze naar, school toe gaan, of naar hun werk toe gaan. Mm -hmm. Nou, en dan heb ik eigenlijk liever dat we een kind leren met z'n zes... dat hij die houding kan veranderen, dat hij op een andere manier mee om kan gaan. Sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen. Ook zodat dat hij zelfvertrouwen rest... weer, neem ik aan. Wat, absoluut. Dat heeft er een heel veel mee te maken. En absoluut ja. heeft hij ook een heel groot gelijk in... dat het ontzettend je motivatie en je zelfvertrouwen natuurlijk ja. beïnvloedt. Ja. Heeft het ook, want dat, ik vind het wel mooi om te zien... dat een aantal mailtjes als binnengekomen van mensen die zelf zeggen... van, nou ja, het, het is een heel herkenbaar verhaal, dat hoogbegaafdheid. Um, en de kracht is eigenlijk om te leren, ook als maatschappij zijnde... dat je gewoon uh, mag zijn wie je bent. Dat is natuurlijk wat jij ook wat predikt. Maar ik vind het opvallend dat dat bij veel mensen, bij veel mensen terugkomt in, in wat ze menen. Nou, maar wat ik, wat ik vooral mensen probeer mee te geven is... Van, van zorg dat je, als je zelf dan die hoogbegaafde of die getalenteerde... of dat onbegrepen mens of kind bent... val daar niet in een slachtofferrol. Ja. We kunnen eindeloos gaan zitten praten over wie er allemaal moeten veranderen... zodat de wereld anders is, zodat ik gelukkig word. Maar op het moment dat ik mezelf kan veranderen, mezelf kan motiveren... iets gaan doen waar ik blij van word en waardoor ik goed in mijn vel kom zitten... is het niet meer relevant of al die andere mensen gaan veranderen. Ja. Ik zal het mailtje van Jeroen daarbij pakken. Dat is een beetje hetzelfde verhaal op de basisschool. Zei, die vond ik leren leuk, ging me makkelijk af. Altijd snel klaar met mijn werk. Extra stimuleren was er toen nog niet bij op de basisschool. Hè? Dan kreeg je dus van die dingetjes doen voor de docent... of het, uh, het rekenwerk van anderen uh, nakijken. Met name mijn ouders stimuleerden mij heel erg in het leren van nieuwe dingen... en het ontwikkelen van een goed algemene ontwikkeling... door me bijvoorbeeld naar Naturalis te sturen... en het London Science Museum te gaan als negenjarig jongetje... Dit brave, jongetje gedrag, brave jongetjesgedrag leidde uiteindelijk tot jarenlange pesterijen... en sociale uitsluitingen vanaf groep 6 tot en met de derde klas van het VWO. Ik kreeg dus veel moeite met school en de resultaten lieten dat ook zien. Nou, dat is volgens mij redelijk te verklaren waar we het net over hebben gehad. Hè? Dat je, ook over je belevingswereld. En uiteindelijk toch mijn VWO gehaald en met veel plezier een technische studie gaan doen. Inmiddels ben ik 24 en beleef daar nog steeds veel plezier aan. Uiteindelijk komt het goed en de volgende uitspraak... Draag ik daarom ook altijd bij me. It takes courage to grow up and become who you really are. Nou, dat is volgens mij een beetje in de kern ook wat jij ja. zei. Hè? Dus, dus ontdek dat Siska ook al probeert te, te zien ja. in iemand wat hij is, waar de kracht ligt en waar je zelf het gelukkigst van wordt. Ja, dat, nee, ja, dat is een, een van die zinnen die ik vaker erbij als van breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar. Ja. En um, ja, daarmee stuur je heel erg. Ik, een van de vragen die ik ook altijd aan begeleiders en ouders meegeef is. Uh, zorg dat je altijd als je een kind begeleidt vraagt stelt: wat kun jij doen om het beter te maken? En wat kan ik doen om daarbij te helpen. Ja. Maar ook om wel weer heel belangrijk, die verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij het kind te leggen. En dat kan echt al bij een kleuter, weet je. Dat kan al bij een vierjarige. Want het klinkt al snel zijig natuurlijk. van het best ja. uit iemand. Zorg dat hij het tot zijn recht komt. En, uh, maar ja. met gewoon hele concrete handvatten, dan, dan wordt het een, uh, niet zozeer een, een suf verhaal. Maar... Ja, precies, het is een beetje lijzig natuurlijk. Maar nee, je probeert inderdaad wat uh, je probeert zo concreet mogelijk ja. te maken. En dat is volgens mij ook heel goed. Te doen. We gaan naar de vraag van Perry. Goedenacht, Perry. Goedendag. Hallo. Vertel. Uh, ik heb een uh, zoontje van uh, 12, die is uh, vorig jaar is die getest. Ja. Uh, die zit ondertussen op middelbaar. Uh, die is van een klein hoopje ellende op de basisschool naar een uh, verschrikkelijk leuk kind gegroeid. in een, uh, nou echt negen maanden tijd denk ik. Die zit uh, op Leonardo school. Oké. Okay. Nu gaat mijn dochtertje uh, in groep 6. Die had eigenlijk dezelfde kant op als de broer en die ging ook in groep 6 helemaal mis. Um, ja, om nog even naar die meneer te, te herhalen, die vindt dat het een cadeautje is. Um, kinderen kunnen heel diep gaan op zo'n leeftijd, daar is hij geweest. Dan nou, zijn we met mijn dochtertje aan de slag gegaan op school, die zat op een gegeven moment alleen nog maar Harry Potter te lezen. Um, is naar een andere school gegaan in februari. Uh, in het begin had ze daar heel veel moeite om, om weer bij te komen, want ja, het is toch weer anders. Maar nu hebben we weer een kind met buikpijn, hoofdpijn, uh, uh, van alles. En ja, we hebben er niet laten testen, want uh, ik ben er niet zo heel erg voor om ze nu al te testen. Mm. Uh, maar ja, onze vraag is wel, moeten we gaan praten over klassen, over slaan? Uh, ja, wat moeten we ermee aan? Ja, maar ja, ja wat, wat natuurlijk de zoektocht is, van hoe kunnen we een soort passend onderwijs krijgen voor dit kind? Een, een onderwijs dat aansluit bij haar behoeften. En dan enerzijds cognitief dat het op een niveau is... en anderzijds heeft ze duidelijk wat, wat persoonlijke begeleiding nodig... om weer gewoon wat beter in de veld te komen zitten. En het is gewoon heel erg zoeken naar de beste plek om dat te doen. Zoals ik net al aangaf, zou ik zelf zeggen dat versnellen... Uh, wat mij betreft liefst de laatste optie is. Maar goed, op het moment dat je concludeert... De klas overslaan, ja. Ja, sorry, inderdaad, de klas overslaan. Maar op het moment dat je concludeert dat dit de beste school is... in, de, in, in een 30 kilometer straal en... Um, dat het dus ergens anders alleen maar erger is... nou ja, dan kun je misschien inderdaad voorstellen... dat als er een school in de buurt is... die wel in het middelbaar onderwijs specialiseert in hoogbegaafdheid, dat de kortste route erheen... Daar dan misschien wel de meest wenselijke is. Want ik zit te denken, Perry, waarom... je hebt je zoon wel laten testen... en die, ja. daar gaat het nu heel erg goed mee, begrijp ik. Ja. Sinds hij op die Leonardo-school zit. Want dat is een school voor de mensen die het niet weten... voor hoogbegaafde kinderen, die daar ja. bij elkaar komen. Uh, waarom zou je je dochter dan niet willen laten testen? Uh, nou, ik wil het wel laten testen. Maar ik heb nu nog zoiets van... ja. Het, het is nog niet nodig, ik vind het niet nodig, laat ik het zo zeggen. Um, het enige wat je op een gegeven moment bereikt met, met je kindtesten is dat ze inderdaad op zijn school kunnen komen. Um, maar je zoon is daar wel heel erg van opgekomen. Ja, die is, die is daar heel gelukkig, maar sowieso is er voor, voor basisonderwijs hier in de buurt zitten alle Leonardo's vol. Okay. Dus daar kom je gewoon niet tussen. Ja, en dan ga je zoeken naar het beste alternatief. Um, ja, en dat is lastig. Kijk, het is een vroege leerling, ze dus draait gewoon hartstikke goed mee. Ze ja. draait beter dan de rest intussen. Um, en dat maakt het zo lastig. je wil eigenlijk niet dat ze roepen en overslaan. Want dan moeten ze op een gegeven moment alleen in de bus op de tiende naar uh, Den Haag of uh, Rijswijk of whatever. Mm -hmm. uh, maar ja, je, je zit toch op het punt dat je denkt van ja, uh, ze is niet vrolijk. Nee, ik wil het zeggen, want ik zou wel er wel toch zo snel mogelijk naar kijken. Wat ik, wat ik in het vorige uur een beetje aangaf... is dat, dat meisjes vaak minder snel gevonden worden... omdat ze geen problemen creëren. Ze zijn wat sneller geneigd om zichzelf aan te passen. Ja. En tegen de tijd dat er bij een meisje daadwerkelijk... echt actieve problemen op beginnen te treden... dan ben je al meestal behoorlijk ver gevorderd in dat proces. Dan gaat het echt, echt vaak niet zo goed. Dus um, vandaar zou ik je toch willen bewegen om... Nou ja, of binnen de school, als die ervoor openstaan... of buiten de school... Uh, ja, in ieder geval de juiste begeleiding te vinden, zodat ze toch zo snel mogelijk op een goed spoor komen. Dus zonder ja. om, om er echt een zaligsteegs te laten crashen. En als ze echt nog twee jaar te gaan heeft, dan kan dat nog een, een vrij diepe dip worden. Nee, duidelijk. Daarom is ze ook naar deze school gegaan, want het is voor ons, uh, ja, er was gewoon te praten. Hm. de andere school daar gingen de deuren dicht, waar ze nu overigens wel weer van teruggekomen zijn. Want alle leraren zijn daar nu uh, cursussen aan het volgen. Oh, Oké. Okay. Ah, ja, tekenen. ik ben het wel. Uh... Is er ook iets, zit ik nu te denken... Um, sorry, uh, <laughs> Perry, het schiet me nu te binnen. Maar als, je het van de school, als het bij de school niet echt lukt... dat je als ouders echt dingen extra met je kind kunt gaan doen? Of, want dat legt natuurlijk heel erg de verantwoordelijkheid bij de school neer. Ja, nee, er zijn uh, allerlei dingen. Dat is een van de mooie dingen. Kijk, toen ik uh, 15 jaar geleden bezig was uh, voor mezelf... Uh, was er heel weinig te vinden. Er waren één of twee plekken waar er wat gebeurde. Tegenwoordig zijn er heel veel... Uh, hoogbegaafde begeleiders, talentbegeleiders. Uh, ze noemen het dan ook buitenschoolse plusklassen. Dus een plusklas die niet binnen school zit, maar buiten de school. Uh, je hebt in Nijmegen bij het CBO heb je een apart centrum waar kinderen getest kunnen worden, maar ook extra begeleiding kunnen krijgen. Dus daar kun je zeker naar kijken. En wat ik je zeker aan zou raden als ouder is, om dan altijd te gaan kijken naar uh, een van de ouderverenigingen, HINT en FAROS. Dat zijn eigenlijk de twee. Uh, en en Gochem zijn eigenlijk de drie belangrijkste. Uh, om je daarbij aan te sluiten om wat uitwisseling te krijgen. En dan kun je van ja. mensen uit de buurt horen wat die gedaan hebben... wat die, ja, die gevonden hebben, waar ze enthousiast wel. over zijn ze hm? gaat ook naar de speelmiddagen van Hint, om oh, ook een, beetje, een beetje de ding te vinden en, en toch de gelijke, zeg maar te vinden. Ja. Dus daar zijn we wel mee bezig en we zijn ook wel hard bezig om ze nou ja, buiten school zeg maar, ook door interesse te kunnen laten krijgen. Ja. Ja. Uh, maar ja, we lopen nu gewoon op het punt van ja, wat moeten we? Moeten we met school gaan praten over eventueel versnelling? Maar ja, daar zijn we zelf ook niet zo blij van. Nee. Hm -hmm. Ze kunnen wel verdiep. Uh, maar toch blijft ze, blijft ze een beetje uh, uh, zagrijnig oh, en huilig. Yeah. Yeah. Heb je er heb je voor je gevoel, heb je er wat aan? Ja. Nu? Ja, Oké. Okay. Zeker weten. We gaan ah. er ook mee aan de slag. We zijn er al een jaar hard mee bezig. Dus uh, We gaan lekker door. Heel veel succes ja. ermee. Heel Dank veel succes. Dank je wel, Dankjewel Perry, voor het bellen. Dankjewel. Okay, bedankt wel. Dag Dank hoor. Je. Uh, af, Afgelopen weekend stond in het parool ook dat in Amsterdam eindelijk voor hoogbegaafde uh, speciale klassen of speciale school zelfs uh, gaat komen. Dat ja. uh, Onbegrijpelijk zat ik te denken dat in een stad als Amsterdam... eigenlijk weinig mogelijkheden voor waren. daar mailt ook iemand over. Van Amsterdam heeft schoolbestuur Amos vorige week aangekondigd... dat ze op twee locaties in totaal vier klassen... voor hoogbegaafde kinderen gaan starten. Daar zijn wij van HB020, neem aan hoogbegaafde 020, erg blij mee. Tegelijkertijd is 60 tot 80 leerlingen voor heel Amsterdam... waar je waarschijnlijk te maken hebt met 1500 tot 2000 hoogbegaafde kinderen... eigenlijk veel te weinig. Welk advies heeft Tel voor alle andere scholen in Amsterdam... om toch ook de stap te kunnen maken om vol passend onderwijs voor deze hoogbegaafde kinderen te gaan aanbieden? Ja, nou, wat ik sowieso um, zou willen aangeven... Het is, het is wat mij betreft niet gewenst dat je elk hoogbegaafd kind per definitie apart gaat zetten. Sommige kinderen functioneren heel goed in de klas. Sommige scholen zijn heel goed ook om op niveau allerlei uitdagingen aan te bieden... zodat kinderen daar goed mee bezig zijn. Dus dat zou eigenlijk denk ik op, op, om allerlei redenen wenselijker zijn... Wat je het liefste hebt, is dat je binnen een regio, bijvoorbeeld Amsterdam... dat het grootste deel van de scholen in ieder geval wat weet van hoogbegaafdheid. Dat als er iets misgaat, dat ze kunnen kijken van... hé, hey, misschien komt dat juist omdat hij zo slim is en dat we daar iets mee moeten doen. Nou, dan zou het liefst denk ik één op de vijf scholen of zo een soort plusklas hebben. Dat een dagdeel in de week, een paar uur in de week... die kinderen apart bij elkaar kunnen komen... onder een begeleiding die erin, begeleider die erin gespecialiseerd is. En dat in zo'n regio Amsterdam dat er dan een aantal klassen zijn... voor die kinderen die in allebei die andere omgevingen... niet goed in de vel en niet goed tot de recht... Komen, dat daarbij uh, een aparte omgeving mogelijk is. Ja, maar zou dan zo'n kind naar die school waar die plusklas ook... Uh, is moeten gaan, of zou het ook kunnen zijn dat je dan smiddags alleen naar die andere school gaat voor zo'n plusklas? Dat zijn verschillende constructies kan, die ja, ja, inderdaad okay. tot allebei gedaan zijn. En daar en... zitten leerlingen van allerlei leeftijden bij elkaar, of is dat wel echt gegroepeerd van een plusklas voor groep 3? Een plusklas nou, voor groep zes? Nou, er zit, zit meestal wel gegroepeerd. Sowieso is het bijna altijd alleen maar voor de bovenbouw. Want nou ja, goed, okay. zoals het verhaal van net, vak pas tegen groep 6, 7 gaat het mis. En pas als het misgaat, dan is toch een beetje de neiging van het onderwijssysteem: dan hebben we een probleem en dan moeten we iets gaan doen. Ja. Uh, ik zou zelf veel liever hebben dat je echt in de kleuterklas al begint... met die kinderen te begeleiden om te voorkomen dat het misgaat. Um... Want hoe zit het met algemene, het algemene niveau, zeg maar? En het opspikken van. Je zegt in Amsterdam. Weet je, er zou dus meer kennis ook moeten zijn. Mm -hmm. Hoe zit dat in het algemeen in het onderwijs? Heb je wel het idee dat steeds meer leraren zich erin verdiepen. of meer kennis van hebben? Nou, er zijn twee kanten aan. Het begint nu een klein beetje ook bijvoorbeeld in de lerarenopleidingen plek te krijgen. Maar de meeste opleidingen is, is een lerarenopleiding. Word er wordt er twee keer een uur in vier jaar aan besteed. Dus echt heel minimaal ja. wat daar aan tijd aan besteed wordt. Het is wel dat in het laatste programma van. Uh, van het ministerie van Onderwijs... dat er echt een apart uh, subsidie uitgetrokken is... om die professionalisering van die leerkrachten op dat... Uh op dat excellentie, dan ja. waar we het dan over hadden, vooral die hoger presterende leerlingen. Maar om in ieder geval daar meer over te leren. Dus dat is wel maar dan moet het dus in wel gang. geïmplementeerd worden in, in, in de opleiding, in de PABO. En in... Nou ja, het wordt ook door scholen zelf. Dat school zelf gewoon oh, scholing okay. uh, inkoopt. En dat is dan ja. wat wij eigenlijk voornamelijk doen. Doet, als, ja. als begeleidingsbureau ja. gaan we naar school toe. en die gaan we dan helpen om dat, uh, om dat in te zetten. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als het al bij de, bij de PABO's gaat beginnen, toch? Ja, hoe, hoe vroeger, hoe, uh, ja. hoe beter. En dan ja. moet elke school nog wel voor zichzelf daar een beleid in opstellen. Maar het liefst zou we dus een soort getrapt systeem. Zijn waarbij uh, alle scholen in ieder geval wat mee kunnen Een deel van de scholen een deel van de week die kinderen extra kunnen begeleiden, eventueel en dat hebben ze overigens in Amsterdam al. Dat hebben ze een day-a-week school dat één dag per week vanuit verschillende scholen, vanuit verschillende besturen, kinderen uh, op één plek bij elkaar krijgen komen om daardoor een, uh, door een specialist begeleid te worden. Oké, okay. en daarnaast zijn ze dus nu vanuit een van die uh, besturen dat AMOS-bestuur dan. Uh, aparte klas aan het opzetten. Ja. Dus dat is op zich een, een mooie oplossing als je daarin zo naadloos mogelijk kinderen kunt, kunt doorverwijzen. Maar dat betekent dat ook dat je als ouders daar extra geld voor neer moet leggen. Ja, dat is een van de lastige problemen. Waar je, wat je vorige uur al aangaf, er wordt geen geld voor uitgetrokken ja. vanuit de dus je overheid. je krijgt wel een beetje, als je het geld hebt, dan kan jouw slimme kind krijgt die mogelijkheden. En ja, dat is, ouders die uh, het niet hebben, in, niet. Nou ja, dat is, uh, sommige bovenscholsporturen. Uh, de scholen in Nederland zijn zo georganiseerd dat ze vaak per 20 of per 30, soms 40 bij elkaar zitten. En dat dat één vereniging of één stichting is die samen probeert dingen te organiseren. En daardoor kun je zeggen van nou, oké, okay, van al die 40 scholen nemen we een klein beetje geld. En dan stoppen we op één school doen we dat bij elkaar mm -hmm. om die aparte klas op te zetten. Nou, sommige scholen kiezen ervoor, dus sommige van die besturen kiezen ervoor... om dat op die manier te doen. En zeggen van, nou, oké, okay, wij nemen dus ook de rekening. Want wij vinden fundamenteel dat er geen geld voor gevraagd mag worden. Probleem is alleen dat het vaak veel duurder is gebleken dan uh, gewenst. Nou, goed, er zijn ja. ook wat discussies over die Leonardo Stichting geweest de laatste tijd. Of het ook allemaal even ja. effectief uh, gebruikt is. Maar daarbuiten is het gewoon met kleinere klassen ook al een stuk duurder. Waardoor er ook een hoop plekken nu aan het sluiten zijn. Die zijn drie jaar geleden met veel enthousiasme begonnen. Het gaat ook goed met de kinderen. Maar die worden nu gesloten met als enige reden dat er geen geld voor is. Ja, dat is ook zuur hè? En dat is dan ook wel heel zuur, ja. dat de ouders zeggen... wij willen er graag voor betalen, want we weten dat het goed gaat met onze kinderen. Dus wij ja. willen dit in stand houden. En als wij dan 1500 euro per jaar, want dan gaat het dan vaak al over... 15, 2500, euro per jaar, 200 euro per maand per kind... Uh, dat willen wij wel bijleggen. En dan zegt een, een school van dat mag niet, want daar zijn we fundamenteel tegen. En dan wordt je kind dus weer naar een andere school teruggestuurd waar je weet dat het niet goed gaat... terwijl je eigenlijk het idee hebt dat je bij machten ja. zou zijn om het op te lossen. Dus het, is, het heeft het is heel veel verschillende kanten. Want het moet ook geen klassending ding gaan worden natuurlijk. Dat ook nee, want je wil, je wil niet dat het elite onderwijs nee, is. Precies. Dus daar nee. moet je ook in het inrichten van het onderwijs er heel strak in zijn... dat je ook alleen maar dingen doet om te zorgen dat het beter gaat met die kinderen... dat je niet meer uitstapjes gaat doen of meer laptops ja. gaat geven aan deze kinderen. We gaan nog snel naar een vraag van Michael. Goedenacht. Goedenacht. Vertel. Ja, ik euh, vraag me eigenlijk af... Um... Ik heb zelf een vrij aparte carrière achter terug En ik vraag me af of mijn ouders het goed hebben gedaan. Ik ben er goed van afgekomen. Maar ze hebben mij dus bewust uh, niet verteld. Want ik heb na mijn uh, uh, basisschool, een, waar ik het uh, erg slecht deed eigenlijk. Mm -hmm. En ik werd eigenlijk gewoon niet gemotiveerd. En ik zag het nut er niet van in. En uh, daar kreeg ik een VBO-MAVO-advies. Ja. En toen hebben ze een intelligentietest gedaan en uh, daar kwam dus uit uh, dat ik hoog begraafd ben. Ja. Echter nou hebben ze mij niet verteld. En, en ik ben toen op naar de MAVO HAVO gegaan. En uh, daar is mij, ja, daar ben ik eigenlijk zelf een beetje achter gekomen van, oh ja, daarom doe ik dit eigenlijk. Dus uh, wil, ik, wil ik iets gaan bereiken wat ik leuk vind, dan zal ik het hier goed moeten doen. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik gewoon doorgestroomd naar het VWO, et cetera, et cetera. Dus dat ben allemaal goed terechtgekomen. Maar zij hebben mij dus bewust niet verteld dat ik hoogbegraafd ben. En pas een jaar geleden uh, hebben ze dat gewoon een keer laten vallen. En je en vraagt je eigenlijk af, nu... is dat nou goed of niet dat ze dat hebben gedaan? Ja, precies. Nou, nee, een interessante vraag. Um, wat ik zelf zou zeggen is dat op het moment dat, je, um, dat een kind goed begeleid wordt... dat je zeker weet dat hij op niveau uitgedaagd wordt... dat hij in zijn vaardigheden begeleid wordt... dan is het in principe, heb je in principe niet direct een reden om het kind te vertellen. En dan loop je wellicht risico's met allerlei stigmatiserende dingen... of zo dat mensen er iets van vinden... Um, aan de andere kant, op het moment dat het kind niet goed begeleid gaat worden... op het moment dat je op school komt waar je niet, niet goed uitgedaagd wordt... of geen, geen goede vaardigheden aangeleerd krijgt... dan is het misschien wenselijk... Om het juist wel te vertellen, zodat het kind dan die, dat zelfbeeld, dat zelfvertrouwen, dat het niet onder, onder leidt. Ja. Dat als het niet goed gaat, dat hij niet denkt: van, nou, ik ben een slecht of een stom kind. Maar dat hij denkt: van nou ja, goed, deze omgeving past blijkbaar niet zo goed bij me. Maar de belangrijkste vraag bij het wel of niet vertellen is niet zozeer of je het moet vertellen, maar meer hoe. Want op het moment dat je inderdaad zegt: je bent hoogbegaafd. Dus je gaat hoge punten halen. En je zult waarschijnlijk later achter worden. Nou, dan leg je heel veel druk ja. op een kind. Terwijl iemand anders zei: van, nou oké, okay, je bent hoogbegaafd. Het enige wat het betekent, is dat je de mogelijkheid hebt om hogere prestaties te leveren. Maar je hebt alleen de potentie. En net zoals Wesley Sneijder, op het moment dat hij talent heeft om te voetballen... wil het alleen maar zeggen dat als hij heel veel traint, dat hij ergens uit gaat komen. Ja. En dat zal jij dus ook moeten doen als hoogbegaafd. Op het moment dat jij veel gaat doen, veel gaat leren, je in gaat zetten... dan zal er op een gegeven moment wel een resultaat zijn. Maar je zal dus wel altijd adviseren om het wel te zeggen in ieder geval. Maar dan gaat het vooral om de manier waarop. Maar je moet ook weer waken dat kinderen er niet mee gaan schermen. Want dat schrijf je ook wel in je boek. Dat kinderen zelf, nee hoor, uit mijn psychologische rapport of uit mijn IQ-test is dit en dat gebleken. Dus ik kan ze dus of zo, uh, weet je, dat ze het ja. gaan misbruiken bij wijze van. Ja, nee, absoluut. En dat heeft dus heel erg te maken ja. met je begeleiding. En ja, daar zit ik dus heel erg op. Ja. Van hoe, hoe ga je dat uh, als ouder of als leerkracht inrichten? Want zou dat, Michael, ook een ja. reden voor jouw ouders kunnen zijn geweest om niet te zeggen? Ja, ik denk het wel. Hm. En uh, nou ja, mijn ouders zijn allebei ook psycholoog. Dus die... Ik had natuurlijk ook wel een eigen gedachte erover. Maar. Um, Je had het liever gehad dat, dat ze het wel hadden ik verteld? Had het, nou, nee, denk ik niet eigenlijk. Okay. Want ik, ik ben daardoor niet ergens in, in een hokje geplaatst, om het zo ja. te zeggen. Dus ik heb, ik, ik heb gewoon lekker mijn ding kunnen doen. Mm -hmm. En over dat cadeautje, wat ik een paar keer voorbij heb horen komen, daar ben ik het wel mee eens. Want dat is zeker gekomen. Dus ik, ben, ik, ben, ik heb zelf ook. Ik heb sociale psychologie gestudeerd. Mm -hmm. Maar ik heb me in het afgelopen jaar mezelf mezelf uh, leren programmeren. Mm -hmm. En ik heb mezelf daar nu helemaal in gevonden. Dus dat cadeautje is nu, zeg maar, voor ja. mij gekomen. Maar dat kan oh, wel maar... weer per kind verschillend zijn, misschien. Nou ja, en en, en wat, ik, ja. wat ik dan daarin iedereen gun, is dat ik zou liever dan het cadeautje met je drie uitpakken. dan met je dertig. of nou, misschien zoals ja. aan het begin van dit uur, uh, meneer mevrouw Muller, met je zeventig. dat je het cadeautje uitpakt. En dat je tot die tijd ja. altijd afgevraagd hebt van wat, wat was het nou, hoe kan dit nou? Ja. ja. Nou goed. Ja, ik, wat ik. Qua um, zelfvertrouwen, ja. uh, daar heb ik wel, uh, wel een moeite mee gehad hoor. En Daar heb ik nu ook nog wel een beetje last van. Dat dus, ik ook op sociaal gebied. Ik wist, ik wist wel dat er iets anders was. Dus misschien ja. dat, dat, dat daar. Wat herkenbaarheid in kan zitten. te winnen was geweest. Ja. Zeg maar. Michel, mag ik jou danken voor het bellen? Ja. En veel succes wensen in je verdere leven. Dankjewel. Oké, okay, fijne nacht nog. Hetzelfde. Tel Koendrink, ik ga je ook heel erg bedanken voor uh, de twee uur dat jij hier hebt gezeten. Ja. Fantastisch, veel vragen beantwoord. Ik heb nog niet alle mailtjes kunnen uh, voorlezen en alle telefoontjes kunnen afhandelen. Maar we hebben ons best gedaan in ieder geval. En volgens mij hebben mensen ook wel tips van andere, uh, naar andere bellers kunnen meeluisteren. Dank je wel. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Vandaag werd uh, deze uitzending gemaakt door technicus Tim Corbett... en uh, redacteur en uh, regisseur El Speek heeft het ook aardig druk gehad. Zometeen hier op Radio 1 WNL. En morgen dan zit Helgo Span hier... en dan uh, heeft hij te gast mijn altijd wat collega en journalist Wilfred Scholten... die promoveert op het leven van oud-premier Biesheuvel. Dus dat wordt weer een hele andere uitzending, maar zeker zo interessant. Ik wens u een hele fijne nacht. Dag.